Ja, een ander ding dat gebeurd is, de Glass-Steagall Act wordt opgezegd in Amerika. Hoe heet die, De Glass-Steagall Act. Die in 1933 ingevoerd is na de Grote uh, Depressie. Dus die bepaalde dat investeringen van Die speculeren met vader van de Rijker zoegers. Hmm dat men niet mag speculeren met geld van de eigen Dus men maakte een onzicht tussen spaarbanken. Dat deed men natuurlijk. Nooit mocht doen. En investeringsbanken die dat wel mochten doen in de hele wereld. Maar met het geld van de rekening. He. Men heeft dat afgeschaft. De, de, de rouwe heeft onmiddellijk geschreven als het afgeschaft was. Zijn wezen. He? Nu ziet iedereen in, inderdaad, we zouden moeten terugkeren naar een demarcatie.